Oplichters hebben de afgelopen maanden voor miljoenen euro's buitgemaakt door zich voor te doen als de telefonische helpdesk van een bank, meldt tv-programma Cassa. De fraudeurs misbruikten de telefoonnummers van de banken via spoofingtechniek. techniek. Daarbij kan de beller zelf het nummer kiezen dat de ontvanger op zijn scherm te zien krijgt. Zo lijkt het alsof de bank belt. En zo wisten de criminele slachtoffers te overtuigen geld over te maken. Soms tienduizenden euro's.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 En het weer, vannacht vooral aan de kust. Een enkele bui koelt af naar zo'n 10 graden. Mogelijk is er ook wat mist. Morgen af en toe zon met wat buien in het noorden. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga. Ik ben beheerder van Faunavisie Wildlife Care in Groningen en fan van Stichting Dierenlot. Zonder hulp van Dierenlot zouden wij wellicht al lang niet meer bestaan.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zon, zee. zon, zomerhit. Luisteraars, een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio Show 1402. Mijn naam is Ben of Eugen, uw gast voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. En een bijzonder programma. We gaan het vanavond beginnen we met uh, het nieuwe album van Kerani. En Kerani is een jonge dame uit het Limburgse stijn. Um, waar ik zeker een paar keer per jaar uh, gezellig langs ga voor een kopje koffie. En laatste was, mijn laatste bezoek hebben we zelfs een interview opgenomen. En wat binnenkort uh, te zien is op uh, YouTube. Ja, ik ga een nieuw leven leiden op YouTube. En het zal wel voor de eeuwigheid zijn. Maar goed, we hebben het over haar nieuwe album Sense of Time van Kerani. En... Um, daar gaan we dan ook mee beginnen dit eerste uur, ook met de track Sense of Time, het allereerste nummer. Uh, op dat uh, Karani, ja, die maakt eigenlijk bijzondere New Age muziek. Symphonic New Age muziek, wordt het, uh, noemen ze het zelf ook wel. En dat is eigenlijk een nieuwe stroming. Ze is daar niet de enige in, maar het wordt wel bij haar muziek uh, op zo'n duidelijke manier benoemd. Sense of Time, het gaat over de Griekse mythologie. Uh, je kan er natuurlijk op haar website uh, uitgebreid in verdiepen. Heel mooi album weer. Um, en lekker vol in klank, waar ik altijd uh, graag naar luister. Sense of Time van Karani. En uh, ze komt zelf ook nog even aan het woord. Thank you for listening to my music here on Peaceful Radio. Thank you.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 Wat Perpetual Motion, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at perpetual-motion.net.